16 files nog in noord holland maar de meeste geven maar een paar minuten vertraging. De meeste tijd ben je nog kwijt met de file op de A27. Almere-Utrecht tussen Almere-Haven en Eemnes. Alles bij elkaar, 10 minuten extra. En de N201, uh, Hilversum uit Hoorn, tussen Afrit-Nederhorst, Den Berg en de A2, 5 tot 10 minuten. 10 minuten ook op de N230, Maarsen naar Utrecht tussen Maarsen-Dorp en de aansluiting met de A27. En dat was de verkeersinformatie.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. passagiers. eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFN. ZFN. Met nu Entertainment for You. Kessie, <middels> Kessie. Que sí, que sí, que no ¿Por qué te vas? Verder. See you guys. Frank Galang. Hij had het over Cassie Kennel. Si no. Ja, en vorig jaar natuurlijk ook ja, een paar keer gesproken. Telefonisch natuurlijk. En Dit is Bertha Verbeek. En zij hebben het over jij was de liefde van mijn leven. Ik zou zeggen allemaal een hele goede avond. Entertainment voor je tot de klokjes van 7 uur. Op 206.9, 104.5, En dat allemaal op de kabel. je deed me zoveel pijn en verdriet Toen jij, me zomaar in het zachte lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen, al je woorden zijn gelogen over jou Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad. ik moet alleen staan Dan Bert Heverbeek, jij was de ik liefde van mijn leven. Maar verder met de grand dame. je en, had uh, wel ja. keer gezegd. Je hebt geen zuiver hart. Toen altijd terecht, dus ik vertrouwde je. Doe zeg het maar en wees niet bang. Want ach, je kent me al zo lang zijn jouw woorden. Die ik zo graag geloofde.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 Geen zuiver hart Ik dacht dat jij in het was Maar je had geen zuiver hart Wat is het weer gezellig hè, Fred hij?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 Kijk hoor. Ja, Judy. Ja? Ja, dan ja, gaat, uh, gaat hier een en ander uh, wat mis. <laughs> ik hoor alleen maar een <laughs> Ja, nee. Helaas. Uh, ja, het ging mis. Maar goed, we, we hebben elkaar. Tuurlijk, tuurlijk. Het is goed gekomen. Ja, toch? Hey, uh, fijn dat ik jou nog eventjes kon bereiken. Hè, het is allemaal een beetje uitgelopen. Uh, ja, Ik bel jou natuurlijk vanwege jouw nieuwe single gewoon weer opnieuw. Helemaal. ja en wanneer is die uitgekomen? ehm um, ja nou vast wel ja een, een week voor carnaval oké okay. ergens uh, dus ergens in februari in ieder geval ja in ja, februari, ja februari ja ja, ja. Hey, en uh, ja hoe, uh, hoe is deze single tot stand gekomen uh, met wie nou deze single is tot stand gekomen ik uh, ik was uh, ik was aan het optreden Dat was het op zondagmiddag en uh, na mij kwam Frank verkooien en, uh, ja ik heb natuurlijk van tevoren heb ik altijd bij uh, Manfred Jonelis gezeten ja. je, je hebt altijd mijn vaste uh, altijd mijn producer geweest en uh, ja. ja en toen toen zei Frank uh, na mijn optreden van ik heb iets moois voor je liggen ja. je moet, uh, je moet eens even even komen luisteren dus ik ben daar de volgende dag ben ik gelijk gaan luisteren en het, uh, ja, het liedje beviel me goed dus, ja. ik heb gezegd uh, ik heb gezegd maak het maar af en de volgende week was het al klaar ja, want uh, ik neem aan uh, dat je toch wel ook uh, enige inbrenging hebt gehad met, met uh, de tekst en dergelijke. Ja, ja. Ja, ik... Uh, ja, het liedje, ja, het, het is natuurlijk een cover. Ik heb nooit niet echt een Nederlands liedje gecoverd. Ik heb wel een liedje gecoverd. Ja, maar ja, ik neem aan dat hij aangepast is op, op jou, neem ik aan. Toch? Ja, natuurlijk. Het is een heel ander tempo geworden. Maar ja. de tekst is wel hetzelfde gebleven. toch wel. Ja, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, ja, ik, daarom zeg ik, ik neem aan dat je toch wel enige inspraak, eh, toch wel een klein beetje hebt. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik, het, is, het is gewoon op mijn, op mijn manier, is gewoon gemaakt, dus... Uh... Ja, hey, en jullie, en, ja, legt er al wat nieuws op de plank? Nou, ik, uh, ik ben toevallig, uh, vandaag ben ik weer bij Frank in de studio geweest. Om, om even gewoon een beetje te praten en zo, en uh, ja, de rond augustus... Uh, kunnen ze misschien wel iets nieuws van me verwachten? Ja. En... August, september ongeveer. Ja, maar zitten, zitten er ook nog uh, optredens uh, ergens in het land? Uh, of voor televisie, voor radio? Of, uh... Ja, ik, uh, ik moet vanavond weer op pad. Dus, uh, oké. Okay. Ik ben ik niet ben iedere weekend, ben ik lekker weg, dus ik mag zeker niet klagen. Nou ja, oké, okay, maar geen, uh, geen grote podia's uh, van uh, uh, de trots of iets dergelijks. Nee, dat staat voorlopig staat daar niet meer gepland. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik hoop het natuurlijk nog wel mee te krijgen. Ja. Grote podiums, maar uh, nee, voorlopig uh, zijn het gewoon allemaal uh, leuke, gezellige kleine feestjes. Ja, ja. Nou ja het kan ook uh, heel gezellig zijn natuurlijk en heel leuk. Dat uh, dat. het hoeft niet groot te zijn om nee, te gezellig nee, te zijn. Nee, inderdaad. Nee, dat klopt. Hey en uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Want jij had een eigen site, hè? Ja, ja, ik, ik. Tenminste, een website. Ik, ja? ik heb een Facebookpagina, een likepagina heb ik daar speciaal voor aan gemaakt. Ja. En uh, ja, dat is, dat is gewoon Jury Sprenkels. En op Instagram kunnen de mensen mij volgen. Ja, en, en de website zelf, die is nog in de maak. Ja, en, uh, en op YouTube ook natuurlijk. Ja, en op YouTube kunnen ze me natuurlijk ja. ook vinden aan Spotify, Deezer, ja, iPad, ja, ja. noem maar Nee, dat is prima. En, en dus persoonlijk kunnen ze jou eigenlijk het beste bereiken via de Facebook neem ik aan. Via de Messenger. Ja, en dat, dat, ja, dat. ze kunnen mij natuurlijk een berichtje sturen, maar mijn telefoonnummer, daar staat er wel ja. bij, dus ze kunnen oh. ook altijd even een belletje plegen. Nou, ja, dat komt helemaal goed, Judy. Helemaal top. Toch? Hey, we gaan hem nou lekker draaien. Helemaal super. En dan wens ik jou nog een uh, hele fijne avond. Een, uh, een fantastisch optreden en uh, een heel goed weekend natuurlijk. Dankjewel, voor jullie hetzelfde. Ja, en uh, nou ja uh, wie weet tot hier in de studio en anders bij de nieuwe single. Tuurlijk. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Hey Juri, Fijne ja. avond. fijne hey, avond. Hoi hoi. sprinkles en gewoon weer opnieuw. Het hij draai nog eens een plaatje. Xavier en Follow the Song. Dit is, is Chris Neumann. So Samen came. met Suzy Quattro. En stumble in Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Schittij. Ik zou zeggen: goedenavond en een eet smakelijk. Zo, dat was hier dan Chris Norman en Susie Quattro We gaan wat terug uit de jaren 70 hier bij CFM Zandvoortlaan, de tolweg 10A. Dat allemaal op 106.9, 104.5 op de kabel. De tv-krant hier in Zandvoort. En uh, natuurlijk de omliggende gemeentes lekker te beluisteren. Ik zou zeggen, allemaal nog een hele goede avond als je net zin schakelt. En als je zit, eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel hebt mogen bekomen. En zoals gewoonlijk, ja, zoals ik u beloofd heb, zou ik nog gaan bellen met Leen Zalmans. Oftewel, ja, vroeger Brabants Leen. Ik zou zeggen, Leen, een hele goede avond. Ja, ook goede avond. Ja, ik zeg het goed, hè? Brabants Leen vroeger. Vroeger wel, ja. Daar ben ik mee begonnen. Ja, ja. Eerst, was het Eerst was het Leentje. Ja. Jonge jonge ja toen werd het Brabantse lenen en nou is het gewoon alleen joumans want... ja ja ja ja, ja ik, ik volg je al een hele tijd natuurlijk en uh, ja, ik, ik heb wel wat singles hier voor me staan uh, en ik pluk de dag met uh, met Leen en uh, blijf wie je bent uh, mijn herinneringen en uh, Leen uh, komt naar je toe en ja. nu hebben we eigenlijk uh, ja geluk zit vaak in hele kleine dingen ja, dat denk ik wel. Ja, ik, ik, als je, je kijkt, dan uh, het is in, het iemand, een heel mooi thema om over te zingen. Dus. Ja, ja, want het, uh, ja, ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Het is uh, inderdaad een thema dat je zegt van ja, uh, als je daar goed over na gaat denken, ja, moet je eigenlijk dankbaar zijn met, uh, met, met alles, al die kleine dingen. Ja, en ik vind het ook belangrijk voor een liedje, als je, ja, je hebt natuurlijk, je, je hebt maar heel weinig tijd en maar heel weinig tekst om, om, om zoveel mogelijk te zeggen dan kijk met een thema en iets iets pakken waar wat de mensen pakken vooral wat, wat, wat we allemaal zelf ook allemaal uh, meemaken in de dag uit ja ja inderdaad en uh, ja jij bent dat uh, iemand uh, die die dat eigenlijk goed kan verwoorden en altijd hebt gedaan dat uh, ja, zeg dat ik, ik ik ben bijna met andere liedjes zo ja. ja ja ja waar ik ooit uh, mee, mee, mee ja bekend werd eigenlijk uh, met jouw naam uh, ik, dat was met het nummer ik kan niet zeggen wat ik voel ja dat is een uh, dat is een liedje heb ik ook zelf geschreven, dat lag al heel lang op de plank. Ja. En uh, ja, daar heb ik toen ook op Dat staat ook mijn eerste allereerste album, ja, ik kan ja. niet zeggen wat ik ja. doe. Ja, dat, uh, dat vond ik zo'n geweldig nummer. En uh, ja, eigenlijk ben ik je ja, vanaf die tijd gaan, uh, gaan volgen. En, en, ja. en uh, toen heb je ook nog geloof ik iemand die jouw geluid regelde altijd uh, verloren, geloof ik. Als ik het goed heb. Nou, mijn mijn mijn, mijn nichtje doet altijd mijn mijn geluidje ja, als ik uh, als ik op pad ben, zeg maar. Ja. En, uh, maar die gaat al, en die gaat al een hele tijd mee, dus uh, ja, ja. dat is een beetje een vaste techniek is dus. en dat is ook wel fijn als je... Ja, maar ja. volgens vol, vol mij is samen nog iets van bij dat er voorheen uh, had je ook iemand die altijd eigenlijk meeging, heel ver terug denk ik. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, en die... Ja, ja. ja. ja oké, okay, maar die, die, ja... Daar was iets mee, geloof ik, daar was iets mee gebeurd. In ieder geval, ja, toen zocht je iemand uh, die, die, die het geluid voor je uh, kon regelen. Ja. Uh, daar was je toen naar op zoek via Facebook, heb ik, uh, heb ik toen uh, bespeurd. Oh ja, dat, ja, dat klopt hoor. Ja. Maar ja, goed, uh, het is... Het is uh, ja, ik vind het gewoon fijn om gewoon een vaste techniek te hebben. Ja, ja klopt. Dus. Nee, hey, um, ja... Uh, Leen, hoe, hoe ben je eigenlijk, uh, to, to, hoe is deze single tot stand gekomen eigenlijk, laat ik het zo zeggen? Nou, het is zo, ik heb natuurlijk, uh, ik heb vijf Nederlandse talige albums, ik heb ondertussen wat singles tussendoor en zo. Ja. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb de laatste tijd best wel regelmatig contact met uh, Frank Verkooyen. Dat is ook een studio hier in, hier in de buurt. Ja, ja. Ik word namelijk alles bij Manfred op. Ja, ja. En, dus niet gezegd dat ik daar nooit meer, nooit, nooit niks meer op ga nemen, maar ja. Nou ja, dat zijn de beginnen namen. He. He. Ja, Frank die Frank die kwam met een die kwam met een heel mooi liedje en uh, ja als iemand mij iets aanbiedt en ik en ik vind het mooi en het klikt dan zeg ik nou oké okay, dan gaan we het ja. opnemen. Ja, tuurlijk. En, uh, ja, kijk als je je eigen daarin kan vinden. Dat je toch stand. En, ja. en ja en en ik ga natuurlijk nog regelmatig mee met hart voor muziek en zo. Ja. Ja en dan dan dan zit je ook wel lekker aan het zwembad of je zit s'morgen het ontbijt en dan ja dan heb je toch wel dat soort dingen. Ja. Normaal kom je elkaar wel eens tegen hè? met een optreden. Hey, hallo, hoe is het goed? Druk ja up. Dan ja. gaan we weer. Ja en dan komen dat soort dingen die zoals de sprake want uh, het zou eigenlijk eerst als een duet uh, gezongen zijn door, uh, door mij en uh, en uh, django ja maar dat kwam qua timing bij uh, django niet goed uit want die had nog wat andere dingen die op stapel staan dus ja maar goed dat ligt ook nog open dat ja. boek, dus dan wordt misschien dat we op een andere keer gaan doen oké okay, dat uh, het liedje tot stand gekomen dan ben ik en toen ben ik het solo gaan zingen oké okay. en uh, er nog uh, dus, dus leg wat nieuws op de planken begrijp ik nou, niet echt dat, uh, dat het op de plank ligt, maar daar zit nog wel iets in de in, in de fles, ja. Moet ja. Je nog wel eventjes, uh, en dat wordt van de nou, zomer? Dat was, nou, dat weet ik nog niet. Nee, want anders had nee. Maar dat, dat, dat wordt dan toch wel meer het, uh, tegen het einde van het jaar. Want oh, okay. ik, bij mij zou het morgen kunnen, ja. in principe. Hè, maar bij Django, ja, die heeft natuurlijk een heel druk programma. En, ja. Uh, ja, en die zit ook bij ja. de maatschappij en zo. Ja, dat is ja, dus inderdaad uh, ja. Ja, wat, wat, ja. Uh, beperkt. Hé, hey, alleen, en, ja. Hoe gaat het eigenlijk met jou zelf? Mijn gaat helemaal goed. Ja. Ik eh, geniet elke dag. En eh, het is zeker als het net nu en nou het mooi weer is. Ja, zeker. Ik bedoel, dat, is, uh, dat werkt ook. En uh, ja, en mijn kleinzoon die die, uh, komt weer logeren vandaag. Oké. Okay. Ja, dan moet ik vanavond al werken, maar uh, en dat vind ik heerlijk. Ja, nou ja, dat is toch lekker. Ik bedoel, ja, uh, hè, als je morgenochtend uh, wakker wordt, uh, je kleinzoon bij je hebt ja dus dat, ja natuurlijk ja. uh, daar, daar zijn opa's voor hè ja dat is inderdaad <laughs> ja nou nee, maar dat vind ik, ik neem aan dat ze dat zelf ook leuk vinden tenminste daar ga ik vanuit ja, eh, anders uh, anders zouden ze niet bij je zijn nee heeft die prima is zien dus ik geniet er ook van dus, uh, oké okay. ja. hey, wat kunnen we nog verwachten dit jaar zijn je nog op open openpodia ergens of, uh... nou niet ja ik, ik ga met hart voor uit mee ja en uh, ik heb nu dus nog een paar van dat soort reizen oké okay. En voor de verder rust, ja ik, ik, ik laat alles maar een beetje in op, uh, op me afkomen. We gaan naar Winterberg toe. Ik heb nog wel ja, dingen die elke elk keer terugkomen. Hè, toch wel uh, in Drimmelen zeg maar hebben we ja. de, de havenfeesten en, en, en dat soort dingen. Dus ja. Ja, we gaan ook sfeer hebben, de, de, de kermissen die terugkomen en zo. Ja. Dat zijn allemaal dingetjes die, uh, ja, die staan allemaal nog op stapel. Dus wow. uh, okay. nee, ik, mag, ik mag lekker mee op al in het circuit en als de mensen willen weten. Ja, wat er, wat er allemaal links rechts te doen is om Leen ja goed, dan duik je gewoon even op internet en dan kon je van alles tegen doen. Ja, zeg gewoon op je site of uh, via Facebook? Ja, je ja Facebook, je tikt gewoon, ja, uh, gewoon Leen Zelmans in en dan... Uh... Dan komt het allemaal te goed. Ja. Ah, oké. Okay. Hé hey, we gaan dan lekker draaien. Geluk zit vaak in hele kleine dingen. En uh, ja, ik hoop dat het geluk met jou ook, uh, ja, eens is. Ja, anders had ik er niet over gezongen, hè? Toch? Hey, dan wens ik jou een hele fijne avond En een ja, ja. fantastisch optreden En een heel goed weekend natuurlijk Ja, hetzelfde weer en, Bedankt voor de tijd Ja, graag gedaan En uh, tot de volgende single, alleen. Ja, zeker weten Oké, okay. hey, fijne avond Hoi, dankjewel hoi, hoi. Leen Zelmans en geluk zit vaak in hele kleine dingen Prachtig nummer, Leen Helmans. En uh, ja, hij het over. Geluk zit vaak in hele kleine dingen. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, ja, lekker de drie op rij van Fred Heij draaien. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur. Entertainment for you. De drie op rij van Fred Heij. Chains around me. I'm gonna learn to fly again. Maybe hard, maybe hard, but I'll do it. When I'm back on my feet again. Soon these tears will all be dry. Soon these eyes. We'll see the sun, might take time.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 De drie op een rij van Fred Heij. Zo, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En we begonnen natuurlijk met Michael Bolton en... When I'm Back on My Feet Again. En als tweede natuurlijk Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. En natuurlijk waren dit de super... Tra of the Tramps. Nee, de Tramps. Hold Back the Night. En uh, ja, ik heb nog, een, uh, nog één plaatje te, uh, te gaan eigenlijk. En uh, ja, dat is voor mijn wederhelft. En uh, dat is een plaatje van Aldino... Zo is voor jou, I said me Paul uh Posh jou Ma er lekker bij, tot zeven uur. Entertainend voor jou. Posiedzi ty mi rźnie ja Że ja no żywot tu Jest nawet, co tebi poznaję, i sadmem za tebe witają nad lanu mi toje imacitaję Zag graan jullie? ik in de niet leeft, is Sebe čugasíla, sad ne po tebe poznaju, i sad me za tebe witaju, nad lanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me čitaju, zbok tebe na dwa noemi troje im Zo, dat was tevens het laatste plaatje. En dat allemaal op die 106,9, 104,5. Entertainment de was dit. Ik zou zeggen, nog een heel fijne avond, een heel fijn weekend. En uh, ja, helaas, dat verzoek.